11 uur. Het LOS journaal Door meegens. De meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat prinses Maxima gewoon koningin mag heten. De meeste partijen sluiten zich niet aan bij een pleidooi van PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Die partijen vinden het niet meer van deze tijd dat voor mannelijke leden van het Koningshuis andere regels gelden dan voor vrouwen. De regeringspartijen VVD en CDA willen, net als ChristenUnie en SGP, vasthouden aan de traditie dat de echtgenoot van de koning koningin wordt genoemd. Ook de SP en D66 hebben geen principiële bezwaren tegen de traditie. ING heeft opnieuw een deel van de staatssteun terugbetaald. De bank betaalde 2 miljard en deed daar nog een premie van 1 miljard bovenop. ING kreeg in 2008 10 miljard euro aan staatssteun om de financiële crisis te boven te komen. Inmiddels is 7 miljard terugbetaald, exclusief rente en premie. De bank wil de schuld aan de staat uiterlijk volgend jaar hebben terugbetaald. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal sterker gegroeid dan de kwartalen ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei kwam uit op 0,9 procent. Economieredacteur André Meinema. De Nederlandse economie profiteert van de hele sterke groei in Duitsland. Onze belangrijkste handelspartner. En dat zuigt ons mee.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 Een Zwitsers vliegtuig op zonne-energie is vanochtend vertrokken voor zijn eerste internationale vlucht. De Solar Impulse steeg om tien over half negen op van het vliegveld van Payerne in de buurt van Neufchatel. De vlucht voert over Frankrijk en Luxemburg naar de Belgische hoofdstad Brussel, waar het toestel tegen zonsondergang wordt verwacht. De spanwijte van het eenpersoonsvliegtuig bedraagt 64 meter. Net zoveel als een Boeing 777. Er zijn zo'n 12.000 zonnecellen op bevestigd. De Solar Impulse maakte zijn allereerste vlucht in 2009 in Zwitserland. Het weer zonnige periode en stapelwolken wisselen elkaar af. Vanmiddag kans op een bui. Het wordt dan 14 graden langs de kust en 18 graden in het oosten. Het weekend wordt buig en fris. Het wordt dan zo'n 16 graden. ANWB-verkeersinformatie. -E files staan er op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Meer en Bussum, 3 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam, 3. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A10 West richting Den Haag bij de Koentenel, 2 kilometer. Hallo, kun jij goed luisteren en wil je graag mensen helpen? Coachen leer je bij de Alba Academie...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 Als de gids niet naar Zijs komt, dan komt Zijs wel naar de gids. Deze variant op een al -oud gezegde verklaart... waarom het zo meteen vrij druk is in de studio. U kunt dat dadelijk zelf zien als u ons via de website beluistert. De gids.fm dus. Je bent jong en je wilt wat. Dennis Wiersma is jong en hij wil wat. En daarom werd hij, deze jonge liberaal de nieuwe voorzitter van FNV Jong. Hé? Liberaal? Jazeker. En hij kan het nog uitleggen ook. En autojournalist Wim Oude-Wierning komt uitleggen welke regels gelden voor oude auto's. En dan bedoel ik niet die barrel waar de technicus hierin rijdt. Nee, het gaat om klassiekers. Voor de goede orde, surf naar degids.fm. Nog twee dagen tot de apotheose. Wie gaat de kampioen van Nederland worden? FC Twente of Ajax? Aan de telefoon in Hengelo, eindredacteur Sport RTV Oost, Frans Leushuis... En in Amsterdam, Jasper van Schavendijk, sportverslaggever van AT5. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Even om te beginnen, de TOS. Ja. Van Leushuis. wat ja, ja. kies je voor? Ja, kop, hè. Kop. Maar dat ding in ja, de lucht ik moet ik het... altijd even... Een extra tikje. Ik... Oh, nee, toch. Het wordt munt. Ja. AT5 begint. Hé, hey, dat is de eerste Kijk. tik. Kijk. Ja. Hoe ja. gaan jullie aandacht besteden aan de wedstrijd? Uh, ja, wij gaan het... Uh... Vanaf uh, het eind van jou gaan wij live. We hebben altijd een programma, Studio Ajax, dat is direct na de wedstrijd. Uh, dat is om kwart over vier, dus met allerlei gasten, Corrivé van Ajax, die dan aanschuiven bij het als ze het kampioenschap halen. Hè. Dat is natuurlijk nog niet zeker. En vervolgens uh, duurt die uitzending tot kwart over vijf. En dan gaan wij naar het museumplein, waar vanaf zeven uur de uh, huldiging live op AT5 te volgen is. Maar dat is natuurlijk ervan en... uitgegaan dat Ajax kampioen wordt. Ja, maar als AT5, als Amsterdamse zender, moet je er wel een beetje van uitgaan. Maar op het moment dat het niet gebeurt, onverhoopt, is er ik zomaar. Ja, nou dan hebben we dus heel veel teleurstelling in de stad. En dan, uh, dan gaan we dat verslaan. Hoe reageert het Amsterdamse publiek op het feit dat het weer niet gelukt is? Maar diezelfde gasten zitten dan wel in de studio ook? Ja, ja de uitzending zal dan wel iets uh, korter duren. Ik geloof 20 minuten korter. Maar die, uh, Namelijk half vijf gaan <laughs> Tot half vijf. Nee, dat geloof ik tot, uh, tot uh, vijf voor vijf. Dat geloof dan twintig minuten korter. Maar normaal gesproken met de huldiging erbij gaan jullie door tot? Tot uh, een uur of negen s avonds met alleen maar nieuwsupdates. En die huldiging duurt tot acht uur. Die zenden we tot acht uur live uit. En dan vanaf negen uur en tien uur ligt er een beetje aan hoe uh, rustig het of onrustig het in de stad uh, blijft. Dan hebben we elke uur een ververs 5 Nieuws met alle pericelen rondom het eventuele kampioenschap? Frans Leushuis okay. van uh, RTV Oost Sport, ja, ja. eindredacteur. Wat gaan jullie doen? Ja. Nou, wij pakken uh, groot uit. Wij gaan... Uh eigenlijk alles live uh, doen. Dat begint al zaterdagmiddag met het uitzwaaien van de bus. Want dat is altijd een groot evenement op uh, de viaducten hier rondom uh, de stad Enschede. Hoe lang dat, duurt dat? Nou dat is uh, vanaf uh, ruim een half uur zijn we dan wel uh, live uh, aanwezig. Staat er een camera langs de snelweg en dan nou, komt, er, ja. komt er op een gegeven moment die bus langs? Ja, dat komt, uh, maar die mensen die allemaal, die hebben tot uh, complete discotheken en hamburgertenten worden daar opgezet om uh, de mensen maar uh, bezig te houden. Dus het, het leeft ongelooflijk hier in één uh, omgeving. Ja. Dus daar willen we bij zijn. Nou, zondag gaan wij vanaf 1 uur een live programma waarin wij schakelen vanuit de studio waar we een aantal gasten hebben. En uh, de camera ploeg hebben in de grootsvesten. Waar... We beginnen dus al om 1 uur? Ja. Ja, waar 10.000 mensen in de golfswesten zitten. We zijn in de binnenstad met een groot opgetuigde ploeg. En we hebben ook een uh, SNG dit, waarin we dus in de arena of rondom de arena een aantal zaken kunnen doen. Even een satellietverbinding is dat. Ja. En die wedstrijd begint om half drie. Mogen jullie ja. daar fragmenten van laten zien of mag je hem nee. helemaal laten zien? Nee, we mogen helemaal niks laten zien. Uh, wij gaan vanaf half drie uh, gaan wij de mensen op de oude markt in Enschede... waar zo'n zo 15.000 mensen verwacht worden die naar een groot scherm gaan kijken. Die gaan wij van alle kanten in beeld brengen tijdens de wedstrijd. En wij volgen dan de wedstrijd via het radiocommentaar... van Paul Schapping en Nico Wansia... die daar dus in Amsterdam in de arena zitten. En, en nou, na de wedstrijd? Ja. En daarna half vijf blijven we gewoon live en gaan we weer schakelen naar de diverse onderdelen die ik net genoemd heb, wat we ook voor die tijd gedaan hebben. Daarna wachten we, blijven we doorgaan totdat de helikopters in Enschede gaan landen, want een helikopter brengt de ploeg naar Enschede, dan is het een rijtour door de stad en dat gaan we ook allemaal live uitzenden. Als daar, en... tenminste, een kampioensfeest te vieren valt natuurlijk Ja, ze, ze gaan sowieso dit programma volgen of ze nou gewonnen hebben of verloren hebben. Dus dat, dat blijft gewoon uh, zo doorgaan. Dus wij blijven zo lang mogelijk uh, live. Een kleine indicatie vorige week met uh, bekerfinale. Toen zijn we van vier uur middags tot één uur s'nachts live geweest met <laughs> allerlei... Uh, nou, geweldig. Dat is een Je was, was er helemaal niks te zien want die bus die kwam pas om drie uur s'nachts binnen. Ja, nou die bus hoeven we niet te hebben, want we hebben wel de, alle supportersbussen die later terug zijn gekomen en de viaducten die bleven maar vol staan. Dus er was constant uh, was er wat te halen. Dus. En met, met de gasten die wij in de studio hadden, was dat uitstekend te doen. Nou, ja, maar man, van Schavelijken is allemaal wel wat magertjes bij AT5, hè? Ja, dat is nou eenmaal zo. We hebben nou niet de beschikking over een satellietenverbinding. Dan denk ik dat het budget van Heertver Oost ook vele malen groter is dan van AT5. Dus wij moeten het toch een beetje op zijn AT5 doen. Dus uh, met ploegen door de stad gaan jagen. Items maken die zo snel mogelijk in elkaar zetten. En dan uh, ja, vanuit de studio uh, live gaan uh, in, de, in, in Amsterdam. Ja, wij, wij hebben eenmaal niet die mogelijkheid, helaas. Amsterdam, ja. zeg. Kom op. Ja. Maar is er ook nergens een groot scherm dan? Waar je kunt kijken? Nee, dat mag niet. Hè. Dat mag niet van de burgemeester. In het cent. Er mogen geen uh, schermen worden opgehangen. Er mogen geen biertapsen buiten staan. Uh, buiten het centrum om, zal dat ongetwijfeld gebeuren. Die plekken gaan we ook bezoeken. Maar nee, de burgemeester heeft dat uh, besloten dat dat niet mag. Het is al heel wat dat ze gehuldig mogen worden op het museumplein. Want huldigingen bij Ajax willen nog wel eens uit de hand lopen... en uh, daar wil de gemeente voor waken dat dat weer gebeurt. Wat een provincie is dat eigenlijk, hè? Ja. Nou, daar zijn mensen geen sprake van, hoor. Nee? Al, uh, nee? Maandag is de huldiging bij het stadion. Daar worden zo'n 60.000 mensen verwacht. Dat hebben we vorig jaar ook gehad. En er is geen banklang uh, geval. Ik geloof zeven uh, aanhoudingen op 50.000 of 60.000 mensen. Dus dat is uh, geen probleem. Dus eventuele huldiging, die dan... Uh, ze worden sowieso gehuldigd, omdat ze de beek ook gewonnen hebben... en omdat de uh, vrouwen van FC Twente gisteravond... ook ook landskampioen zijn geworden, is de maandag sowieso een huldiging vanaf 4 uur. En dat gaat door tot half acht. En vanaf half zes zijn wij daar ook weer live bij betrokken. Dit dus. is, heren, een unieke wedstrijd. Het komt niet vaak voor dat de competitie in de uh, laatste wedstrijd... in een rechtstreeks duel wordt beslist. Ja, de ultieme droom eigenlijk, hè, voor de sportjournalist? dat maak je maar één keer in zoveel tijd, uh, maak je dat mee. Het is alleen ongelooflijk jammer dat het uh, gewoon achter de, de code alleen maar te zien is. En dat wij uh, daarvan van de beelden verstoken blijven. Daar doe je het eigenlijk allemaal voor om een mooi randprogramma te maken. En dan ja, uiteindelijk krijg je nog geen doelpunt te zien. Ja, donderdag geloof ik mogen we het eerste doelpunt laten zien geloof ik. En ik, ik begrijp dat ook wel, maar ik vind voor bepaalde dingen mag je toch een keer een uitzondering maken. Jasper maar, van Schavendijk, echt de ultieme droom hè? Ja, absoluut. Nou ja, je zit toch iedereen op te wachten dat het in de laatste speelronde de twee titelkandidaten het in een wel uitvechten wie er kampioen wordt. Het is, uh, ja, het is nog nooit gebeurd, dus het, het is uniek. Ja, en, uh, heel Amsterdam en heel AT 5 verheugt zich enorm op die wedstrijd. En de spanning is ook voelbaar. En ik ga nu zo naar uh, de laatste persdag voor de wedstrijd. Dus dan gaan we nog even met Frank de Boer en Christian Eriksen praten over ja, hoe, hoe je deze wedstrijd benadert. en uh, Wat komt er allemaal voor spanning los op zo'n wedstrijd. Het is ongelooflijk. is het? Aanvallen ja. voetballen, hè? Gewoon. Ja. Ja, ik hoop dat het zo'n wedstrijd wordt uh, als uh, afgelopen zondag, maar ik denk dat het iets anders gaat verlopen. Veel doelpunten in de... Oh, Ajax gaat verdedigen? Nee, nee, nee. Maar ik denk niet dat, ik denk dat de spanning zo groot is. dat misschien Of Twente wel, hè, die heeft genoeg aan een gelijkspel. Misschien gaat die wel van een gelijkspelletje uit. Gaat ja, Twente verdedigen, in... Leus Nou, Twente gaat niet van een gelijkspelletje uit. Hè. Want als Twente Ajax naar ze toe laat komen... dat hebben we afgelopen zondag in de beker ook gezien... dan is uh, alle hens aan dek. Dus die gaan uh, beginnen zoals ze de tweede helft uh, af vorige week zijn begonnen. Dus dat is echt uh, Ajax in de opbouw al heel vroeg storen. En op die manier uh, de, de, de extra kwaliteiten, de individuele kwaliteiten... die schat ik van de FC Twente spelers... Uh, wat hoger in dan die van Ajax. En dan uh, moet het gewoon zo zijn dat die schaal gewoon richting NCD gaat. Kortom, de bal is rond. Heren, hartelijk dank. Frans Leushuis van RTV Oost en Jasper van Schavendijk van AT5. Veel succes met de uitzendingen. Dankjewel, Graag gedaan. Het uh, is tijd voor Crystal. Een Nederlandse zangeres. Die zingt Golden Days. Zat onder een reclame van bubbeldijn.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 Feel good Het album van uh, Crystal Heat Rolling verscheen in mei, dus het is pas verschenen. Ja, weet ik veel. En dit komt al uit november van vorig jaar. Het is de single Golden Days. Iedere vrijdag brengen we een bezoek aan de wijk Vollehoven in Zeist. En dan horen we over het wel en wee van de bewoners van de Flatstar. Vandaag missen we echter onze vaste vollenhoven Marie-Claire van den Berg en Joost Wilgerhoff. Dus dit wordt een bijzondere aflevering van De Flat. De rollen zijn omgedraaid. Wij niet naar Vollenhoven, dan gewoon over naar ons. Daniel en Daks zitten bij mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ze werden in uh, een van de eerste afleveringen van de serie geïnterviewd... over filmpjes die ze maken over de wijk en voor de wijk. Gigi Bewier, die ook wel de koningin van de Elf-flat wordt genoemd... Goedemorgen, koningin. Goedemorgen. Je vertelde twee weken geleden nog dat bijzondere verhaal over het verleden van haar vader. Ja. Jean La die niet alleen de directeur is van de basisschool op Dreef... ...maar ook een beetje de vader van de kinderen uit de wijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. En Paul Oliemans en Gerard Pot uit de vlak vlakbij de Elflet. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vinden jullie eigenlijk van de rubriek? Wie begint er? Zeg het maar. Ik, ik vind het schitterend. Ja? Ja, het, het heeft ook een heel ander licht geworpen op, uh, op Vollenhoven. Er, uh, ja, er komt gewoon naar buiten wat er leeft in Vollenhoven. En dat is nogal wat. Dat is heel wat wel. Dat is heel ongelooflijk wat. Ongelooflijk ja. veel culturen bij elkaar. Hoeveel culturen wonen daar? Vraag ik aan de chef van de school. Nou, ik denk dat er meer dan 40 culturen wonen. En eh, eh, wat je merkt, is eh, precies wat Gigi zegt... het programma geeft een, een, een goede doorkijk van de hele ja. wijk. Niet alleen, ja, wat je vaak merkt... is dat negatieve dingen snel in het nieuws komen. Er worden ook heel veel positieve dingen gedaan. En het leuke is van onze reporters... dat ze die ook heel goed in beeld brengen. Ja. Ja. En, en jullie filmen dat dan de hele tijd, hè? Jullie zijn nu weer aan het filmen, allebei uit de camera ja. niet echt, hè? Ja, ja. En, om te laten zien. En, uh, dat maken jullie spannende filmpjes, jongens? Nou, niet echt spannend, maar gewoon meer uh, om te laten zien dat het een leuke flat is. En dat het helemaal niet zo'n vervelende, stomme flat is. Gewoon een gezellige, culturele flat. Zegt Daniel. En Dax, jij hebt ook zo'n camera of hebben jullie het met z'n tweeën één? Ja, met z'n tweeën één. We gebruiken die, maar soms ook gebruiken we voor mooie foto's om mooie foto's te maken. De camera, maar die hebben we nu niet mee. En maken jullie wel eens ruzie over wie mag uh, draaien met die camera? Nee. nee echt niet? niet echt. Nee, het is een beetje gewoon de rollen dat hij, hij filmt. En, meestal, en ik uh, zeg dan gewoon wat voor de camera. En dat is eigenlijk gewoon meestal altijd zo. Jij bent echt een verslaggever. Jij staat een beeld. Ja, ja, ja. Maak je hier ook een verslag van? Ja, we hebben nu ook ons cameraatje bij. ons en zijn we nu ook mee aan het filmen. Ja, maar dat is nog niet goed zo te zien of wel? Uh... Nee, hij nu, nou, nu nog je aan Je zit nou zo filmen. te liepen met het ding dat ik denk dat het allemaal schokkerige beelden op, ja. oplevert. Kijken jullie wel eens naar die beelden? Ja. Ja. Ja? En wat het... zien jullie dan? Nou, dan zie je dit. Ja. Nee, dat... Oh, u bedoelt... Uh, <laughs> ja. Die, die, die, die, die op... ja, die zit hier op... Uh, hoe heet dat ook weer? YouTube. YouTube. Ja. Ja. En, en op, uh... dan, dan zie je dat soort dingen. En, en zijn dat positieve reportages die ja, de, die de ja, heren ja, maken? Ja, ik, ik, uh, ja, zeker wel. En ook wel uh, ja, ter te zaken doende, hè? Uh, ja. ja, ja. Echt waar. Paul Oliemans en Gerard Pot. Uh, er zijn verschillende flats, hebben we geconstateerd. Ja. En voor de mensen die daar in de buurt wonen... die, die zien dat natuurlijk dagelijks... zijn er veel verschillen tussen de diverse flats. Nou, wij wonen dus in de Torenflat, al 34 jaar inmiddels. Die is Olimans. Op de hoogste verdieping, de negentiende. Schitterend uitzicht over Zeist. En uh, ja, dat is de hoogste flat dus van Zeist. En 9. hoe vaak is de lift kapot? Pardon? Hoe vaak moet u lopen naar boven? <laughs> nou, gelukkig uh, haast nooit. Heel weinig. Ja, Heel weinig. De liften zijn oh, drastisch gerenoveerd. Ze zien er schitterend uit op het ogenblik. Nee, dat is allemaal prima in order, toch? Dus die renovatie heeft wel veel gedaan. Dat heeft hij zeker, ja. Er is een hele mooie glazen licht bijgekomen. En uh, ja, dat is magnifiek. Want je hebt dan permanent het uitzicht van beneden naar boven, naar de negentiende verdieping. Maar ik kan me wel eens voorstellen dat er gedachten is... over het feit om die flats maar tot de grond toe af te breken. Nou, daar moet ik niet aan denken, want dat zou uh, even zonde zijn. Trouwens, ook de L-flat uh, ja, is ook is een de... mooie flat. Ja, daar is er Praat... wel sprake van geweest. Ja, ja. ja. ja. ja. En die is onlangs gerenoveerd? We zijn nu bezig met groot onderhoud. Oh, ja. onderhoud. Dat heet een groot onderhoud? Ja, want de renovatie is duidelijk iets anders. Hè? Ja. Ja. Dus uh, we zijn nu met groot onderhoud bezig. En uh, ja, dat, dat werkt perfect. Je ziet hem gewoon opknappen, verdieping voor verdieping. En zijn mensen er blij mee? Of uh, maakt het ze niet zoveel uit? Dat nou, de mensen zijn er wel blij mee. Want er komt natuurlijk best wel een heleboel uh, positiviteit naar binnen. Want ze krijgen dubbel glas. We zijn dus af van het collectieve, collectieve verwarmingsgebeuren. We, we mm. hebben nu allemaal ons eigen metertje. Plus dat het keurig weer in de verf komt en zo. En ja, we zijn net uh, zes weken bezig, dus... Uh maar dat dubbele glas is al een vooruitgang. Dat is ja, dan al dan stook je zo... minder natuurlijk. Hè? Alhoewel, u ja, stookt maar... natuurlijk veel. Hè? Als, als, als vrouwen weer het lekker warmpjes erbij zitten, of niet? Uh, is dit een gewetensvraag? <laughs> nee hoor, ik ben niet zo'n kou kleun. <laughs> Velukkig, maar uh, Paul Oliemans en Gerard Pot, jullie wonen er al 34 jaar. Wat is er in de afgelopen jaren veranderd in die wijk? Ja, dat is uh, heel veel veranderd. In de eerste plaats natuurlijk, ja, onze flat zelf natuurlijk al. Maar ook door die reportages, zullen we maar zeggen, die we nou net gehad hebben... is dat hele negatieve beeld van Vollenhoven, is toch, uh, ja, bijgesteld. Maar dat... hebt u het zien van pauperen de afgelopen tijd? Ja, ja. Ja? Ja. Ja, zeker. Ja, hoor, ja, toen ik in, in Vollenhoven ja. kwam wonen... Dat... Hoe lang geleden is dat? Nou, dat is nog niet zo lang 34 jaar. Ik woon er nou bijna 12 jaar. Dat is ook al lang, toch? Ja, maar uh, toen zag het er toch wel anders uit. En dan dus had je dus duidelijk veel meer narigheid, criminaliteit, uh, rotzooi maken en dat soort dingen. En dat zie je toch duidelijk minder worden. Ja, dat is het effect van de renovatie. Ja, dat is ja. toch... Maar het is ook een kwestie van erover praten. Gooi ja. het maar in de Go groep mee. en... en ja. Uh, doe er iets mee? En ja. Ja, je blijft altijd uh, natuurlijk uh, mensen houden die zich uh, ja. een beetje misdragen. Maar het is wel. Het zijn 728 voordeuren. Dat is gewoon een dorp. Nou, daar moet in een dorp uh, heb je burgemeester, wethouders, enzovoort, enzovoort. En, Kent u elkaar van tevoren al een beetje, Ja, of niet? Ja, wij kennen elkaar ja. een beetje. Ja, maar ik, ik neem aan dat dat niet voor al die bewoners is van, die, van, de, van de flat. Er zijn er toch ook die hier staal voorbij loopt, of niet? Dat, o, is ja. zo, dat is zo, ja, dat is klopt zo. Daar ja, ja, hebben ze toch recht op? Ja. ja, natuurlijk wel. Maar het is leuk, omdat u zegt, het is net een dorp. Ja, maar wij, zijn, wij kennen elkaar dus van de, van de bewonerscommissies. Vergaderingen en wijkoverleg en zo. U bent in en de ene flat, hij, ja. Paul Olimans is ja. van de andere ja, flat. Ja. En, en, en meneer Jean, die kennen wij dus van de school. Daar hebben wij ook een heleboel uh, mee te doen. Dus echt hartstikke leuk. Ja. Want de opvoeding begint toch bij de kinderen. En, en dat hoe, heb ik gemerkt. En hoeverre is die school het dan nou mee bezig, denk u, om, de, om die kinderen een beetje goed op te voeden? Nou, er kan wel wat meer gedaan Nee hoor, flauwekul, nee. Nee hoor, dat is pesterij. Nee, Hij doet ja. het leuk. Ja. Maar het moet ook inkomen bij die kinderen. Binnenkomen bij de kinderen. Ja. Ja. Want u bent er wel met hart en ziel bij Zeker betrokken, weten. Merk ik. Hè? Op, nou, op ja. het moment dat ik die reportages hoor... dan hoor ik daar een bevlogen iemand. Ja, ja nee, maar het is... Eh, eh... Het is een maison. voorrecht om met die kinderen te mogen werken. Je krijgt er zoveel voor terug. En wat Gigi zegt, ik werkte nu ook ongeveer bijna twaalf jaar. Uh, een van de dingen die mij opviel toen ik daar kwam werken... is dat er bijvoorbeeld bijna elke maand iemand van die flats sprong. Ja, dat, dat, was, komt... dat was vroeger was dat een vast, ja, ja. Een vast, vast gebeuren. Ja. Dat is allemaal veranderd. Dat heeft te maken met een stuk saamhorigheid wat gegroeid is. Ja. En je merkt ook dat uh, dat heeft zijn weerslag op de kinderen. De kinderen gaan anders met de buurt om. En dat heeft weer zijn weerslag op de volwassenen. Ja. Mensen letten meer op elkaar ja. tegen, tegenwoordig. In positieve zin hoor. Ja. Want... En dat komt omdat die buurt is opgekapt. Ja, maar mensen voelen zich nu meer thuis. Omdat ze voelen dat er iets met die buurt gebeurt. Ja. En, en dat er openheid is, excuus, maar dan, dat heeft inderdaad de weerslag op de kinderen... Ja. En wat doet u dan met die jeugd? Want u krijgt nogal wat nationaliteiten voor uw neus, denk ik. Ja, ja, maar wij willen met name de kinderen betrekken bij die wijk. Ik noem mijn school ook eigenlijk een... Het is een community school. Het is een school, er wordt onderwijs gegeven... maar het is een school die, die groeit bij het welbevinden van die hele wijk. Bijvoorbeeld het opknappen van de elflet. Wij zijn met een groepen kinderen zijn wij gaan kijken van... hoe ziet dat eruit? Hoe gaat dat eruit zien? Uh, die kinderen zijn hartstikke jaloers hoe de Torenflat eruit ziet. Nou, ja. dan kan ik ze vertellen en de mensen vanuit de woningbouw, zo gaat jullie flat er ook uitzien. Dus dan hebben ze een beeld bij waar zijn die mensen mee bezig. Ja. We zijn in de kelders geweest, waren de kinderen nog nooit geweest... Ja. bij die enorme grote verwarmingsketels. Nou, die zijn straks niet meer nodig, want je kunt het zelf bepalen. Nou, deze tijd, de tijd dat, dat kinderen heel veel eh, ja, invloed willen uitoefenen op hun omgeving... nou, daar krijgen ze de kans toe. Nou, dat, dat heeft wel degelijk een impact. En zijn Daniel en Dax de braafste jongetjes van de klas? Nee, die zitten niet bij de school. Maar nee, die zijn, het, het zijn al wel jongens. Ja, maar het zijn wel jongens die, die ook een, een heel goed beeld van zo'n van zo zo wijk ja, geven. Alleen zeker. het feit dat hij vertelt van, het is helemaal niet zo'n rotflat. Nee, het is natuurlijk raar dat je daarmee begint. Omdat dat is het beeld wat iedereen heeft. Ja. Het is een hartstikke leuke woonomgeving. Ja, zeker weten. En, en die ja. maak je met z'n allen. En wij, ja, wij proberen iedere keer vanuit de bewonersvereniging, vanuit de school te benadrukken. Okay. Je doet het met z'n allen. Wat en... hebben jullie op je ook, jongens? <laughs> Wat hebben jullie allemaal misdaan? Nah, Eerlijk zeggen. Nee, niet zoveel. We doen Jawel. altijd gewoon lekker voetballen. We, Wel eens een keer met een bal een, een nee. ruit ingetrapt? Oh, ja. ja, maar dat was voor ongeluk. Dat was voor ongeluk. Ja, dat, ongeluk, ja. Ja, dat zeg je ja, altijd. Ja, ja. Maar dat was gelukkig. gelukkig <laughs> die, ik, ik had hem gelijk opgebeld. Want het was mijn buurman. En toen zei hij, oh, dat is helemaal niet erg. En het glas was er gelijk ingezet. En hij zei, oh, dat is helemaal niet erg als het maar niet nog een keer gebeurt. En het kan gebeuren. Want het was maar, ongeluk gegaan. En dan keer. had Dax het op camera in dat moment... Eh, uh, nee. Nee, nee, nee. Toen waren gewoon lekker aan het ah, voetballen is, met de vrienden. Jammer, jammer jammer, jammer, Want, uh, jammer, jammer. Dat soort momenten moet je natuurlijk wel op camera hebben, ja, En ja. Een beetje stilly-willy erachterdoor, hè? Maar dat's, ja. dat's... Nou, hij is nu aan het filmen, hè? Ja, ja. Dan en daar moet je je op concentreren. Dan krijg je eigenlijk meer een soort van negatief beeld... als er ruiten worden ingetapt. Dus dat moeten we juist niet hebben. Nee, dat is ook zo. Je ja, ja. Nee. hebt het ook gezien gebeuren, hè? Dat die flatsen werden opgeknapt. Dat Jij, het... Nou ja, ze zijn pas net begonnen. Maar je ziet nu wel al echt... Uh, eerst waren alle deuren blauw. En je ziet nu al allemaal groene en hele witte muren geschilderd dus ja, je, ziet echt, echt, je ziet het echt je ziet echt zo veranderen ze werken als een speer, hoor, die ja. lagen echt waar. Jullie zijn ja. blij. Van half ja, zijn... Ik, heb hier, ik heb hier te maken met blije bewoners. Is er nog ja. een enkel punt ja. van kritiek? Nou, jawel. Ja. Dat het niet eerder gebeurde. Ja. Ja. Ja. Nee. Ja. Ja, nee. Ja, Kijk, er is, al, ook, ja. er is zo makkelijk kritiek te vinden. Ja. Er is zo makkelijk om, om, om de vinger ergens op iets negatiefs te leggen. Maar zo zit ik althans niet in elkaar. Ik probeer het altijd een andere draai te geven. En zoals we nu dus met elkaar omgaan binnen de wijk... Dat is zo machtig, want je kunt ja. gewoon alles tegen elkaar zeggen. Ja, en ik moet, ik moet ook zeggen... de mensen die aan het opknappen zijn... die houden ontzettend rekening overal mee. Want ja. je, op een gegeven moment... het uh, is, is maar één weg... Achter de flat loopt maar één weg. Yeah. Ja. De Laan van Vollenhoven. Je kunt je voorstellen dat er van tijd tot tijd... een enorme vrachtwagen moet laden en lossen. Ja. Nou, dat wordt netjes ingezijnd. Dus dat betekent dat de ouders van de school... ook weten wanneer de weg is afgesloten. Dat ze een door andere het route moeten door, door, door, door de aannemer. De ja. de ja. Ja, dus ja. die heeft een, ja. een rechtstreeks mailcontact met mij als directeur. Nou, en dat, dat vind ik heel positief. En de rol van de gemeente? Hoe is de rol van de gemeente eigenlijk? Ja, ik ik, ik ervaar de gemeente als een, een heel positief. We hebben een wijkbeheerder, ja. dat is zeg maar de vertegenwoordiger, en die geeft ook alles op tijd door en die neemt ook direct actie. Het, het feit wat, is dat wel eens, ja? wat, wat wat zij vertellen over die ruit, als die ruit niet binnen een week gemaakt is, ja. Ja, dan heb je snel te maken met verpaupering. Mensen denken ja. van, oh, dat is niet belangrijk. Vindt nog lang een week. Ja, maar die wordt ja, de joh, volgende die dag. die wordt he? niet gemaakt. Nee, hij, zat, ja. hij was een uur later. Ja, dat hoor. Kijk, ja. Ja. dat ja. is het verschil. Ja. Ja. En dat, dat maakt zo'n wijk totdat je zegt van nu is die van ons allemaal. In ik... een kort grootfeest? Ja, ja, volgende week zaterdag. We, we, we verwachten u hoor, denk erom. Uh, we hebben een speciaal plekje voor u gereserveerd. Oh, het, het ja, ik, moet tussen, ik moet werken tussen ja. 12 en 2. hè? Nee, met, ja, nee, maar wij twee, gaan door tot vijf uur. <laughs> nou, dan kom ik naar afloop, kom ik, al, uh, kom ik kijken. Nee, ik nee, ben heel benieuwd. Uh, over de gemeente wou ik nog iets zeggen. Er was een keer een krantenartikel, ja. zo negatief, over, uh, over een brandbom die dus... Uh, in een van die huizen was ontploft. En er was een krantenartikel uit voorgekomen... waar ik dus helemaal niet, niet blij mee was. Nee. En toen heb ik acuut heb ik die fractievoorzitter heb ik opgebeld. Van welke partij? CDA. Ja. En ik heb gezegd dat ik daar niet blij mee was. Nou, het was natuurlijk verkeerd uh, in de krant gekomen en zo. Ik zei, nou, ik zou het zeer op prijs stellen. Als u gewoon komt kijken op de Laan van Vollenhoven... Want het is niet zo dat wij hier allemaal maar... maar de... die meneer of mevrouw van het CDA, die had zich uh, verkeerd uitgelaten in dat artikel. Dat vond artikel. ik wel. En ja. het, wat is het nou? Nou komt hij eind van de maand met het CDA-fractie op bezoek in de Laa uh, uh, Dat feest de volgende week, trekt dat nou weer de normale mensen die altijd komen? Want dat ja. hoor ik ook vaak. In... Ja, dat, dat is wel zo. En daarom hebben wij elk jaar een heel ander programma. En in dit geval is het een programma met veel danseressen en uh, ja, we, muziek. We, ja, we en? hebben nu... En met veel sport, met de mooi en sponsorloop. Ja. Dus ja, uh, ja en dans natuurlijk, dus veel sport. Ja. En we hebben paardjes kunnen organiseren, ponies. Dus je kan erop? Je kan er helemaal op, ik heb er één <laughs> voor je gereserveerd. <laughs> okay. Mag ik jullie danken? Daniel en Dax, die blijven doorfilmen, Dax vooral. Uh, zij maken afleveringen over de flatwijk in Zeist. Gigi Bewier, de koningin van de L-flat. Jean Lamaison, directeur van de basisschool op Dreef. Zeg maar de vader van alle kinderen in de wijk. En Paul Olimans en Gerard Pot uit de Toorflat. Dat ligt vlakbij de l -flat. Veel plezier komende tijd. En vooral bij het feest uh, volgende week ja. zaterdag. Dank u wel. En als jullie je afvragen wat is het voor meneer die er binnenkomt... dan moet één van jullie plaats voor gaan maken. Dat is Dorold Megens. En dan vertel ik wat er na Dorald allemaal aan de beurt komt. Zo ik vraag ik aan Dennis Wiersma of de voorzitter van de FNV-jongeren... wel een liberaal kan zijn. Richt de wereldontvangende antennes op de bootvluchtelingen in Australië... en komt Zembla vertellen wat er zoal niet plaats is bij de arbeidsinspectie. De hoofdpunten van het nieuws, allemaal stil zijn, met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Daklozen in Utrecht, die uit andere delen van het land komen, mogen vanaf deze zomer geen gebruik meer maken van de speciale voorzieningen voor die groep. In Utrecht raakt het geld voor daklozen sneller op, met als gevolg dat ze uit de regio zelf, de daklozen uit de regio zelf, minder goed geholpen kunnen worden. Vanaf de zomer worden daklozen gecontroleerd en eventueel teruggestuurd naar hun eigen regio. Meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat prinses Maxima gewoon koningin mag gaan heten. De meeste partijen sluiten zich niet aan bij een pleidooi van PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Die vinden het niet meer van deze tijd dat voor mannelijke leden van het Koningshuis andere regels gelden dan voor de vrouwen. Het aantal doden na de aanslag in Pakistan is opgelopen tot 80. De Pakistanse Taliban heeft de verantwoordelijkheid opgeheist. Bij een militair trainingscentrum in het Noordwesten ontploften twee bommen. De Taliban zegt dat het een vergelding is voor de dood van Bin Laden. En in Thailand is een man aangehouden die koffers vol bedreigde diersoorten het land wilde uitsmokkelen. Hij had een beertje, luipaarden, panters en apen gedrogeerd en in zijn koffers gestopt. De man kan vier jaar cel en een boete van 1000 euro krijgen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANUBE Verkeersinformatie. Er staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam. Drie kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Radio 1 degids.fm. Met Felix Beurders. Het rommelt bij de arbeidsinspectie, dat onthult Zembla morgen. Aan welke regels moet je klassieke auto voldoen? En Australië zit in zijn maag met de bootvluchtelingen uit Azië. Dat doen we al tot 12 uur. Eerst wat anders. Ik heb vorig jaar stage gelopen in Amsterdam. Het was eerst al het punt uh, of ik daar stage kon lopen. Ik vond het een wijs leuk bedrijf, alleen dan zou het heel rustig worden. En toen hebben ze gezegd van, nou ja, weet je, ik weet misschien wel, misschien niet. En uiteindelijk ben ik toch aangenomen. En toen bleek het heel rustig te zijn. Dus toen heb ik drie maanden lang mezelf bezig moeten houden met niks. Dus ik was eigenlijk uh, aan het afwassen, want ze hadden daar geen afwasmachine of iets. Veldnisbak aan het legen, dat soort dingen, waar ik echt niet uh, gelukkig van werd, nee. Alleen maar afwassen en vuilensbakken legen. Een meisje vertelt over een slechte stageervaring in een filmpje op de site van FNV Jong, jonge organisatie van de FNV. Die heeft sinds april een nieuwe voorzitter, Dennis Wiersma, die zit bij mij. Meneer Wiersma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent lid van de VVD. Het uh, stond al ja. snel in de kranten uh, te lezen, onmiddellijk naar de benoeming als voorzitter. Kan dat wel, een liberalis vakbondsleider? <laughs> ja, kijk, de vakbond is natuurlijk voor iedereen. ook van iedereen. En uh, iedereen is welkom. En ik denk dat het uh, de vakbond siert dat er zoveel meningen welkom zijn. Dat scherpt alleen de boel maar. En dat houdt het debat uh, levendig. Dat is al waar. Maar de VVD is toch de Partij voor de Rijke Mensen, wordt altijd gezegd. Dus de solidariteit is iets minder te zoeken bij de VVD. Ja, misschien zit ik daarom. Juist nu wel bij, uh, bij FNV Jongen natuurlijk. Om de denk, VVD te beïnvloeden? Nou ja, ik denk... Uh, nou, niet, niet dat direct, maar wel met Solidair uh, punt naar voren te brengen. Ik denk dat het probleem is in, uh, in Nederland... dat we nu wel een beetje ver doorschieten. En uh, ik denk dat vooral voor jongeren dat, dat, dat probleem heel duidelijk wordt. Als je kijkt naar de jeugdwerkloosheid, die is hoog... en wat ze aan de jong gaan doen. Uh, daar gaat zeker de helft uit. En, en die komen dan in een bijstand terecht. Nou, ja, ja dat, dat zijn de plannen van dit kabinet, toch? Precies. Daar zit en, de VVD in. Daar zit de VVD in. Dat is niet mijn VVD uh, wat dat betreft. Dus, er staat uh, nog een andere VVD ook dan? Uh, mag, ik mag het hopen dat, het, dat, dat dat een andere VVD gaat worden. Maar wat ik belangrijk vind is uh, die positie van jongeren. Dat heeft mij eigenlijk ook gemotiveerd om bij FNV Jong... Jongeren... Maar toch, er was nogal wat kritiek ja. op dat besluit... om een uh, voorzitter van FNV Jong uh, te benoemen die liberaal is. Wat vond u ervan? Ja, ik... Uh, ik dit is kritiek, er zijn ook wel mensen die het juist van een positieve ontwikkeling vinden. Zo gaat dat binnen een kritische ah, een organisatie. Natuurlijk. Ja, maar de FV is geen politieke organisatie natuurlijk. En uh, die, die komt eigenlijk op voor iedereen die, uh, ongeacht de afkomst, uh, jong, oud, maakt niet uit. Uh, en dat geldt voor mij natuurlijk en, ook. Uh, uiteraard zult, zult u zich de komende tijd niet inzetten voor de partij, toch? Nee, nee, uiteraard niet. Nee, dat is dat, daar, is ook even, daar is ook geen reden voor, want uh, er wordt genoeg afgebroken waar uh, hard tegen gevochten moet worden. U hebt een bijzondere carrière achter de rug, want u bent lid geweest van de jonge organisatie van Pim Fortuyn. Daarna was u betrokken bij de lijst Ratelband. <laughs> ja, Je gaat zelf lachen, ik, dat zou ik, ik het doen. Ik heb, er wel eens, ik heb wel eens gekeken, ik zag ja, er wordt wat, wat over gezegd en ik dacht, nou... Je bent jong en je flirt eens wat. Uh, <laughs> zo, zo, zo heb ik dat toen eigenlijk ervaren. En uh, de een zit op voetbal, de ander zit op politiek. Nou, daar word je steeds beter in. En de ander uh, dus een jeugdzonde. <laughs> nou ja, op een gegeven moment ga je studeren. En dan kom je erachter wat je, wat je echt uh, wil en, en ziet. Ik heb sociologie gestudeerd. Ik ben op de MAVO begonnen. En uh, nou ja, je wordt dan wijzer uiteindelijk. En dan ga je pas echt op politiek oriënteren. Uh, en ik heb natuurlijk vorig jaar bij de Landelijke Studentenvakbond uh, wel bewezen. Ook dat ik voor uh, belangenbehartiging ook zeker wel iets, uh, iets kan doen. En dat is nou niet echt een club die uh, met rechts geassocieerd wordt. Dus uh, dat betreft, ik kijk gewoon naar waar moeten we dingen oplossen. Samen de problemen ook samen oplossen. Uh, en, en dan uh, trek ik aan de bel om het nu te doen. Als u het heeft over samen problemen oplossen... er wordt nu binnen de FNV nogal gestegeld over het pensioenakkoord... dat er kennelijk inmiddels ligt. Daar wordt vandaag opnieuw over vergaderd. U zit nu middenin een pensioencrisis bij de FNV. In hoeverre heeft FNV Jong daarmee te maken? Nou, FNV Jong uh, zou wel eens de wijste kunnen zijn in deze discussie. Praat u mee? <laughs> Door, uh, ja, we praten zeker mee. Um, en kijk, wij, wij zeggen er moet gewoon zo zo mogelijk een akkoord komen. Er zijn belangrijke dingen die er liggen. Uh, allemaal puinhopen van het kabinet. Daar moeten we wat aan doen. Uh, dus we hebben behoefte aan een snel akkoord. Maar het moet ook een evenwichtig akkoord zijn. En het moet ook uh, voorbereid zijn op de, op de, uh, de levensverwachtingen die En op welke koers zitten jullie? Op de koers Jongerings of op de koers van FNV Bondgenoten? Wij zitten op de koers FNV. Dus een, nee, die, die is er niet op dit moment. <laughs> er is geen gezamenlijke koers. Nou, kijk, ik denk dat het heel goed is dat, uh, dat je heel goed inhoudelijk nadenkt over wat je wil. Dat is belangrijk. We hebben het hier over iets wat veel mensen raakt. Dat snap ik. Maar op welke ja, maar, koers zit u? Nou, het is belangrijk. Dit gaat, dit gaat veel mensen aan. Het gaat ook om mm. veel geld. Zeker. En heel belangrijk. De kijk, en en discussie daarom is het nu... juiste vraag... Maar uiteindelijk de discussie nu gaat over eh, hoe zorg je ervoor dat je nu en in de toekomst een koopkrachtig pensioen hebt. En dan zoek je een zekerheid of een, eigenlijk een balans tussen die zekerheid en die koopkracht. En een balans tussen wat werkgevers betalen en wat werknemers gaan doen. Ja. Maar goed, wat wij jongeren willen, is als je nu 1000 euro hebt... en die ga je een aantal jaar niet indexeren... dus die, die, die ga je niet corrigeren voor die inflatie... dan kan je nagaan over 40 jaar... dan is die 1000 euro niet zoveel meer waard. En, uh, daar dus de we... premie moet omhoog? Nou ja, die premie moet zeker niet omhoog... maar dan moeten we op voor waken dat we uh, iets doen... wat ook voor de toekomst, voor die jongeren, uh, echt iets waard is. En hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat die 1000 euro uh, later veel meer waard is... Tenminste, gelijk ah, je moet hem indexeren. met de inflatie. Je moet hem indexeren. Gewoon elk jaar uh, corrigeren voor de, voor de inflatie. Ja hoe, <laughs> ja, hoe kom je aan het geld? dat geld dan? Hoe kom je aan dat geld? Dat geld is het natuurlijk. Uh, de, Als u de, zegt, de premies mogen niet omhoog. Nou, je hoeft die premies niet per definitie omhoog te doen. Kijk, het punt is: het, het gaat erom dat we een toekomstbestendig pensioen hebben. Ja, dat is het uitgangspunt en wij zeggen daarin als, uh, als FNV Jong dan moet je de lusten en de lasten eerlijk verdelen. Daar moet iedereen aan mee uh, betalen ook als het even de gaat. Snap ik, maar het gaat er juist om dat FNV Bondgenoten zegt die lusten en de lasten worden niet eerlijk verdeeld, want het meeste komt terecht op de schouders van de werknemer in plaats van de werkgever. Is nou, dat een goede inschatting? Een, nee, kijk, het is een technische discussie en het, het voert dan ook te ver om die hier nee, uit, uit te vechten. Nee, maar even gewoon. Uh, ja, het, gaat, het gaat in, om... Algemeen gezegd liggen de standpunten zo. Ja. Maar het gaat erom ja. dat je zowel nu als in de toekomst... een koopkrachtig pensioen houdt. Vandaar en dan moet je een balans FNV, vinden. De, vandaar dat FNV-bondgenoten zegt... ja, dan moeten de werkgevers op het moment dat het slecht gaat... ook wat meer bijbetalen. Ja, maar je moet een balans... Ik, daar heb ik helemaal per definitie niet iets op tegen. Ik, ik vind best dat die werkgevers in, in, uh, een bijdrage daarin kunnen leveren. Dat mag er, uh, zeker. Alleen je moet wel nagaan... wat ons om gaat, is dat je als jongeren in de toekomst gewoon een koopkrachtig pensioen hebt. Daar moeten we naar kijken. Wat en gaat dat vraagt om een, een balans tussen die zekerheid en die koopkracht. Ja. En ik snap wel waar die discussie over gaat. En ik denk dat het heel verstandig is dat je die goed inhoudelijk voert. U's en dan kan in de media gesogureerd worden dat er hele boel over straat gaat. U steunt is. Nee, het is een inhoudelijke discussie. En daar, <laughs> daar kiezen wij uiteindelijk wat het beste is voor jongeren. Ja. Wat gaat u doen tegen die waarjongplannen van het kabinet? Nou, ik, denk, ik vind dat een goede vraag, want... Um, dat is eigenlijk ook persoonlijk wel mijn motivatie geweest. Uh, om bij FNV Jong te solliciteren. Want ik kan het nog wel herinneren. als Ook de dag van gisteren. Dat was ongeveer twee jaar geleden. Um, ik kom uit Friesland. Ik, ik, ik zat daar met mijn moeder in de woonkamer. En kom, mijn zusje komt binnen. En mijn zusje zegt. Mam, ik weet het. Ik, ik heb borderline. En ze valt mijn moeder huilend uh, in de armen. En... Toen viel ons, voor ons eigenlijk alles op zijn plaats. Want uh, ze had al drie jaar een andere opleiding geprobeerd. Ze was, al, ze was aan de wiet verslaafd geweest. En ze had, kon geen baantje krijgen. En toen dachten we, nou, nu komt de hulp. He, nu, nu kan ze in de waaion, krijgt ze hulp. En nu, drie jaar later, heeft ze nog geen opleiding, nog geen werk. En uh, is eigenlijk doodongelukkig. En dat geeft precies aan... Wat er nu anders moet en waar dit kabinet absoluut niet aan, uh, aan toekomt. Dus door zeggen. maar te veel, gezet de om, onder Heel deze veel gezet van FNV Jong. Heel veel gezet voorzitter. Dit, dit, dit is juist het punt waar het om gaat. Ja. Hartelijk dank. Dit is daar. maar succes daar. De wereld ontvangen. Willem van Tenoot, jij neemt ons mee naar Australië. Ja, want in Australië is het debat over asielzoekers weer in alle hevigheid opgeleid. Dat is altijd een heet hangijzer in de Australische politiek. En dan gaat het met name om de bootpeople, de bootvluchtelingen die dus met een, met een, een boot arriveren in, in Australië. En dat zijn er steeds meer en meer. In 2010 waren het er 6500 en dat is een toename van 4000 als je het vergelijkt met 2009. Nou, die mensen die komen uit landen als Afghanistan en Sri Lanka. En, en die, die steken dan over met allerlei bij krakkemikkige en probeer eens Australië te bereiken. En wat gebeurt er dan vervolgens in Australië-mensen? Nou, die, worden, die, die mensen worden opgevangen in detentiecentra. Uh, en daar wordt dan hun status vastgesteld. En die centra die staan op het Australische vasteland, Maar ook op heel afgelegen plekken, zoals Christmas Island. 1500 kilometer buiten de Australische kust. Daar staat een, een heel groot centrum. Uh, en die centra die zijn berucht wegens hun strenge regime. En ze zitten ook overvol. En dat leidt weer tot de nodige spanningen. En een paar weken geleden staken... Uh, een paar uitgeprocedeerde asielzoekers staken uit protest een detentiecentrum in Brand in Sydney. The Villawood Detention Center in Sydney erupted. A rooftop protest turned violent. Buildings were lit and authorities had to battle right through the night to bring the center back under control. Ja, uiteindelijk gingen negen gebouwen in vlammen op, daar in Sydney, en ja, moesten de, de relpolitie, de ME, moesten eraan te pas komen om de situatie weer onder controle te brengen. En gebeurt het dan vaker in Australië dat asielzoekers zo tekeer gaan? Nou, in maart was het ook al zover, op Christmas Island, daar op dat hele grote uh, asielzoekerscentrum. Uh, ja, er waren een paar honderd van die asielzoekers, waren het lange wachten, beu, eisten hun vrijheid op, ze gingen op de vuist met de politie, en ook daar op Christmas Island, uh, daar staken ze dat detentiecentrum in brand. Nou, Scott Morris Morrison is hier helemaal klaar mee. Hij is parlementslid voor de liberalen, de, de rechtsen oppositie in Australië, en hij heeft echt geen enkel begrip voor die reuschoppers. You don't just get to come and uh, impose your claim and demand to be released from detention and to enter Australia. I mean, we have a system. I think Australians are very tired of waking up to detention centers burning and, and police being attacked. I mean, it's happened on far too many occasions. It's, it's a rolling crisis and the government has clearly lost control. Nou, volgens Morrison zijn de Australiërs het helemaal zat dat die detentiecentra in brand worden gestoken, uh, dat, er met, dat de politie wordt aangevallen... Hij zegt het is eigenlijk een crisis waar geen eind aan komt. Die duurt al jaren. En de schuldige, nou hij wijst de beschuldigende vinger... Uh, richting de Labour-regering. Want volgens deze man van de oppositie is die regering alle controle kwijt... en maakt de regering er een potje van. En kan de regering dat inderdaad niet meer aan, dat probleem? Nou, dat lijkt er wel op. Decentra, die centra zitten dus overvol. Er komen steeds meer bootvluchtelingen aan. En een definitieve oplossing uh, is er nog niet. Kijk, uh, premier Julia Gillard van, van Labour die doet er wel alles aan... om het aantal bootpeople terug te dringen. Ja, en doet ze, daar, doet ze dat niet Dan pleegt ze politiek zelfmoord, want het overgrote deel van de Australiërs wil eigenlijk een zo streng mogelijk asielbeleid. En deze twee Australiërs zijn daar een voorbeeld van. Are there too many in Australia now? I should send them back to where they come from. What do you think is the main concern? Um, overpopulation, um, jobs being taken away from good Australian people. Ja, die man die zei, hè, er, zijn, er zijn nu al te veel asielzak, asielzoekers. Hij vindt, uh, die moeten allemaal worden teruggestuurd. En die vrouw die als laatste hoorde, ja, die is bang voor overbevolking in Australië. <laughs> Kun je nagaan. Mm -hmm. En ze is bang dat ze uh, de banen inpikken van goede Australiërs. Nou, premier Gillard die probeert ondertussen met allemaal oplossingen te komen. Ze heeft bijvoorbeeld een half jaar lang onderhandeld met Oost-Timor... om daar een detentiecentrum te plaatsen voor uh, bootvluchtelingen. Maar dat is stuk gelopen. Maar vorige week had Gillard wel succes in Maleisië. Australië gaat asielzoekers naar Maleisië sturen. Dat is het plan. Ja? Uh, Australië gaat 800 personen, uh, bootvluchtelingen... Die, uh, die de komende tijd aankomen in Australië overbrengen naar Maleisië. En in ruil daarvoor zal Australië 4000 vluchtelingen opnemen uit Maleisië. Maar wacht even. 4000 aan de ene kant richting Australië, 800 maar naar Maleisië. Dat is netto 3200 richting Australië. Ja, nou, daar, dat is inderdaad een, een beetje een vreemde oplossing. De, de regering probeert daar nog een positieve draai aan te geven. Want het zou dan gaan om 4000 mensen waarvan de echte vluchtelingenstatus al is vastgesteld. Die komen dan uit Burma, verschrikkelijk land, zegt de regering. Die krijgen dan een goede plek in Australië. En zegt Killard, tegelijkertijd moet het potentiële bootvluchtelingen afschrikken. If you spend your money, you get on a boat. Je riskeert je leven, je get to stay. Je gaat naar Maleisië. Ja, Gillet die zegt dus eigenlijk hè, tegen die mogelijke toekomstige bootvluchteling... als je op dat bootje stapt en je betaalt veel geld aan een mensensmokkelaar, je waagt je leven op zo'n bootje en dan mag je hier niet blijven, je gaat richting Maleisië, al dus de premier. En die 800 die naar Maleisië worden doorgestuurd, die krijgen het niet makkelijk, want volgens Amnesty International hebben asielzoekers het daar pas echt heel slecht, Australië is er niets bij. Nee, het is, uh, het, is, het is heel erg daar in, uh, in Maleisië. Ja, en dat is ook uh, reden waarom de Groenen. die zitten in een de, in de coalitie. samen in, met, uh, uh, uh, met Gillard. vormen zijn regering. En die Groenen die vinden, uh, die vinden het eigenlijk belachelijk. dat, uh, dat uh, asielzoekers die in Australië aankomen. daar allerlei rechten hebben. Ja, die rechten dus niet krijgen. en uh, zomaar worden teruggestuurd. of worden uh, doorgestuurd naar Maleisië. waar ze heel slecht worden behandeld. Nou, aan de andere kant heb je uh, die rechten. De oppositie, de liberals, die zijn heel streng. Die vinden uh, als het uh, gaat om asielzoekers, ja, waarom zou je er nog eens 4000 extra overnemen van ja. uh, van Maleisië? Ze vinden het belachelijk. Bovendien betaalt Australië de rekening van 200 miljoen euro. Kunnen die groenen samen met die uh, oppositie het plan van premier Gillard nog dwarsbomen? Nee, eigenlijk heeft het parlement hier verder niks over te zeggen. Er is geen, uh, er is geen speciale wetgeving nodig. Dus zij komen er verder niet, niks aan, aan, uh, komen er niet aan te pas. Ja, dus ondanks alle, alle kritiek gaat uh, Gillard door met het zoeken van, uh, van nieuwe oplossingen. En zo binnenkort ook een deal te sluiten met Papua-Nieuw-Guinea... om ook daar bootvluchtelingen naartoe te brengen. Meneer Frank Noor, Dankjewel dankjewel. graag de wel. Tot maandag. Op. Herkenningsmelodie van Zembla. Dat programma gaat morgen over de problemen bij de arbeidsinspectie. Daar heeft namelijk de ondernemingsraad aan de bel getrokken... omdat er grote zorgen zijn over het gebrek aan capaciteit. Bij mij zit programmamaker Sander Rietveld. Sander, goedemorgen. Hallo. De ondernemingsraad van de arbeidsinspectie klaart over de eigen is Bizar eigenlijk. Hoe komt dat? Nou, die uh, inspecteurs, hè, de ondernemingsraad, het zijn de arbeidsinspecteurs zelf... die zijn volledig gefrustreerd door het gebrek aan mankracht en deskundigheid bij de arbeidsinspectie. Er zijn zo weinig inspecteurs dat een bedrijf gemiddeld in Nederland... maar eens in de 35 jaar wordt onderzocht. En die controles moeten door de tijdsdruk ook nog eens heel erg uh, oppervlakkig worden uitgevoerd. En dat willen die inspecteurs natuurlijk helemaal niet. Die willen bedrijven aanpakken. Die inspecteurs hebben brandbrieven geschreven. Die hebben voorstellen gedaan, maar minister Henkamp weigert daarnaar te luisteren. En nu zijn ze zo gefrustreerd geraakt dat ze een klacht tegen hun eigen minister, tegen Henkamp, hebben ingediend. of gaan indienen bij de Verenigde Naties, bij de arbeidstak daarvan. kom ik zo op terug. Maar uh, kan je nou een voorbeeld geven waaruit blijkt dat ze inderdaad een gebrek aan mankracht hebben bij de arbeidsinspectie? Nou, wij reconstrueren bijvoorbeeld in, uh, in onze uitzending de dood van Geronimo Polderman. Dat was een havenarbeider die werkte voor een bedrijf wat auto's verscheepte tussen Rotterdam en Engeland. En Geronimo moest een graafmachine op een gegeven moment een scheepsruim inrijden. Daar had hij geen opleiding voor om met dat soort machines te rijden. En hij is bekneld geraakt met zijn hoofd op een ingewikkelde manier tussen de machine en de scheepswand. En hij overlijdt daardoor ter plekke. Dat is gebeurd door ernstige fouten van het bedrijf. Maar de inspecteurs die vervolgens komen om dat ongeval te onderzoeken... die doen heel erg slecht onderzoek. Zij horen bijvoorbeeld alleen leidinggevenden. Maar die hebben een belang om fouten toe te dekken. We hebben dat rapport laten doorlichten door deskundigen... en dat levert echt een ontluisterend beeld op van falende arbeidsinspecteurs. Het bedrijf komt daardoor weg met grove overtredingen eigenlijk... Ja. waardoor Geronimo is overleden. En dat is bijvoorbeeld heel erg voor de weduwe van Geronimo. Als iemand is overleden door een fout van een ander... dan moet die persoon daar gewoon voor boeten ook. Of in ieder geval, laat het maar allemaal gewoon eerlijk en open ergens staan dat het zo gebeurd is. Maar er nou stond er deze week in de voorstand nog een stuk waarin werd gezegd dat het allemaal prima gaat bij de Arbeidsinspectie. Dat ruimt eigenlijk helemaal niet met het verhaal dat jullie morgenavond gaan brengen. Nee, dat klopt. Gisteren heeft de Arbeidsinspectie het jaarverslag gepresenteerd. Dat is naar voren gehaald, dat weten wij van bronnen binnen de Arbeidsinspectie. Dat is naar voren gehaald om vooral voor onze uitzending die uitzending al te neutraliseren. Um, dat hele jaarverslag was eigenlijk een juichend verhaal. De Arbeidsinspectie treedt keihard op, prakt veel overtredingen aan, het gaat eigenlijk prima. We moeten weliswaar bezuinigen, maar door efficiënter te werken... gaat de Arbeidsinspectie juist harder optreden. En dat krijgt bijvoorbeeld ook de Tweede Kamer te horen. Minister Kamp zat een paar weken geleden rustig te vertellen... dat de Arbeidsinspectie het prima doet. En geen enkel woord over de keiharde kritiek van zijn eigen inspecteurs. Ja, op het punt van, van ons toezicht en, en handhaving... ik denk dat we daar in Nederland uh, het goed doen. De Arbeidsinspectie alleen is goed voor 30.000 inspecties... en onderzoeken per jaar. 30.000.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 Maar de Kamer die wordt eigenlijk hier op het verkeerde been gezet. Wij hebben, wij hebben stukken van de arbeidsinspectie waaruit blijkt dat er veel te weinig inspecteurs zijn. Dat sommige ongevallen niet meer worden onderzocht. En dat er zelfs wordt gesjoemeld met de cijfers. Je hoorde Kamp net zeggen dat er 30.000 inspecties zijn gedaan. Maar wat de arbeidsinspectie bijvoorbeeld doet is... ze boeken één bezoek bij een bedrijf bij verschillende onderzoeken. En dan telt één bezoek dus meerdere keren mee. En daardoor lijkt het aantal bezochte bedrijven veel hoger dan het eigenlijk is. En de ondernemingsraad van de arbeidsinspectie noemt dat misleidend en onethisch. Wij zijn van mening uh, dat je uh, uh, ja, daarmee in feite het mooier voorspiegelt dan dat het feitelijk is. En daarom maken wij daar bezwaar tegen. Nou, zijn er in Nederland veel bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Hoe functioneert de arbeidsinspectie daar dan, Sander? Nou, er zijn in Nederland 400 bedrijven die zo gevaarlijk zijn, dat zijn voornamelijk chemische bedrijven, dat ze elk jaar gecontroleerd moeten worden door de arbeidsinspectie. Dat is wettelijk verplicht. Maar dat gebeurt helemaal niet. Er zijn zo weinig inspecteurs dat de helft van die controles niet wordt uitgevoerd. En dat kan hele grote gevolgen hebben. Een van die 400 bedrijven was bijvoorbeeld Chemiepak in Moerdijk. Dat is in januari van het jaar afgebrand. En wij weten dat de arbeidsinspectie daar niet is geweest in het jaar voor de brand. Nu gaat de ondernemingsraad van die arbeidsinspectie dus een klacht indienen. Hoe gaat dat? Ja, die inspecteurs zijn zo boos dat ze hun eigen minister gaan aanklagen... bij de Verenigde Naties, bij de arbeidsstak van de Verenigde Naties, de ILO... De verdragen van de VN schrijven voor dat een land als Nederland... een bepaald aantal inspecteurs moet hebben. Maar wij hebben maar de helft van dat aantal inspecteurs... om toe te zien op veilig werk. En volgens de vertegenwoordiger van de ILO, van de VN dus... die hebben wij ook geïnterviewd... zijn wij inmiddels een ontwikkelingsland op dit punt. Dus die klacht van de inspecteurs wordt bij de VN heel serieus genomen. En het is ook een unieke situatie. Een minister die door zijn eigen ambtenaren wordt aangeklaagd... omdat hij internationale verdragen schendt. Zeker. En daar hebben jullie ook iemand over geïnterviewd... over deze zaak... Wij vinden dat wij niet meer voldoen aan wettelijke taken. Uh, dat is ook de reden waarom wij aan vakbonden hebben gevraagd of zij uh, een klacht willen indienen uh, bij uh, de ILO, hè, de International Labor Organization. Ja, je nou, hoorde... Wij hebben allerlei verdragen getekend als Nederland, maar wij vinden dat we niet meer aan die verdragen voldoen. Ja, je hoorde hier uh, Karin Benders, dat is de voorzitter van de ondernemingsraad, die dus die klachten uh, heeft ingediend. Ja. En die kunnen, de, de OR kan zo'n klacht niet zelf indienen dat moet gelopen via de vakbonden. Gebruiken. Dat klopt, ja, want uh, ambtenaren zijn geen partij bij de ILO. Dan nog een vraag die ik elke keer stel: Hoe reageer de verantwoordelijken in de uitzending? Nou, we hebben heel veel moeite gedaan om Henk Kamp voor de camera te krijgen... en ook de directeur van de arbeidsinspectie... maar die willen absoluut niet reageren in Zembla. De ondernemingsraad heeft ons zelf benaderd met dit verhaal... maar die zijn vervolgens zwaar onder druk gezet. Die zijn echt geïntimideerd door de ambtelijke top van de arbeidsinspectie... om niet met ons te praten. Maar gelukkig hebben ze voet bij stuk gehouden. Dankjewel, Sander Rietveld van Zembla. Morgenavond, half elf, op Nederland 2... begint de aflevering van Zembla over de arbeidsinspectie. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders. Met dat mooie weer van de afgelopen tijd. zag ik ze weer veel rijden. Meestal op binnenwegen en op dijken. Klassieke auto's. En voor dat soort auto's gelden vaak speciale regels. Autojournalist Wim Oude denken, Goedemorgen. Goedemorgen. Bij het woord klassieke auto zullen veel mensen denken aan zo'n echte oude auto. Zo'n oldtimer. En terecht, want dat is natuurlijk het beeld wat op Ieders Netflix staat. Maar het is zo geregeld in Nederland en zelfs Europa. dat auto's die ouder zijn dan 25 jaar. een status hebben van klassiek van historisch. En in Nederland betekent dat dat je daar geen motorrijdagebelasting... meer voor hoeft te betalen. Maar je moet natuurlijk wel de auto naar de APK brengen. En bovendien ook goed verzekerd zijn. Hoeveel van dat soort auto's rijden er rond in Nederland? Nou, de, volgens de federatie van historische auto- en motorfietsclubs... zijn dat er tienduizenden. Het zou wel eens 80.000 kunnen zijn... als ze allemaal tegelijk op de weg kwamen. Maar dat is niet het geval natuurlijk. Het zijn liefhebbers die af en toe wel een toertje gaan maken. Heb jij zelf ook zo'n klassiek ding? Ja, ik heb er zelfs twee... He? Ik heb er zelfs twee. Welke en, zijn uh, Allebei Lancia's uit de jaren 50. Dus dat zijn al wel echt de wat oudere. Die zijn, uh, die maar zijn... Lancia is toch een kleine auto? Daar kan je het toch nooit in of wel? Uh, ja, je hebt ook grote, grote Lancia's. In de jaren He? 50. waren dat uh, grotere auto's. Nu is het alleen de kleine Y die uh, het meest bekend is, ja. En, en hoe zien die eruit dan, qua kleur? Uh, zwart met rood leer, uh, dat hoort er natuurlijk in in de jaren 50. En dan een, een cabriolet, uh, enige zeldzaamheid zit er wel bij, toch wel Italiaans design. Uh, een auto waar je warm van wordt, als je van Italiaanse auto's houdt. En als het mooi weer is. Want als, als het mooi scheen... weer is. Anders hebben ze waarschijnlijk geen verwarming of wel. Er zit verwarming in en er zit een, een mooie linnen kap op nog. Maar uh, je probeert zo'n ding natuurlijk zo lang mogelijk te conserveren en goed te houden. Dus je gaat er met enige voorzichtigheid mee om. Welke speciale regels gelden er voor dat soort auto's? Nou, uh, met name dus uh, dat uh, ze moeten in ieder geval wel WA verzekerd zijn. Uh, omdat ze die status hebben van klassiek, uh, zijn daar hele lage premies voor. Uh, ik heb premies gezien van 35 en 39 euro per jaar voor een WA-verzekering. Maar dat kan oplopen tot uh, 80. En dat hangt een beetje van de voorwaarden af en van de verzekeringmaatschappij waar je bij zit. All risk, kun je ze verzekeren? Over, je kunt ze ook all risk verzekeren. Maar uh, dan komt er toch wel één ding uh, om de hoek kijken. dat uh, Voordat je een, auto, een klassieke auto all risk verzekert, en daar geldt een premie voor van ongeveer 1 promiel voor de, voor, de, voor de dagwaarde, voor de getaxeerde waarde... dat je zo'n auto ook moet laten taxeren, elke drie jaar moet laten taxeren. Want er zitten natuurlijk fluctuaties in de markt... en de conditie van de auto moet ook eens een keer gecontroleerd worden. Maar een getaxeerde klassieke auto is eigenlijk het belangrijkste, uh, het belangrijkste document... naast het kenteken wat je hebt om de status aan te kunnen tonen... en de waarde te kunnen aantonen. Waar moet je op letten als je zo'n verzekering afsluit? Nou, in ieder geval uh, dat, uh, dat er in die voorwaarden... en die voorwaarden zijn door diezelfde veaak opgestuurd... dat er geen addertjes onder het glas zit en kleine lettertjes. Bijvoorbeeld dat je vrouw er ook in mag rijden. Of dat je er uh, ook in mag rijden als het niet in een clubevenement is. Of dat die ook verzekerd is wanneer je uh, in, met een clubje... Een, een gezamenlijke rit gaat rijden. Want daar zit, dat zijn uitsluitingsclausules. En die Federatie voor uh, Historische Auto- en Motorfietsclubs... die heb, heeft dat geregeld, hebben normen opgesteld... En daar zijn op het ogenblik zeven of acht verzekeringmaatschappijen die aan al die normen voldoen. En uh, dat is bij diezelfde VEHAC uh, is dat op te vragen. Ben jij lid van die club? Ik ben lid, uh, nou eigenlijk is het zo dat de, die verschillende autoclubs, die merkenclubs, die zijn lid van die VEHAC. Die VEHAC is een overkoepelende organisatie die ook, uh, zeg maar ook overlegt met, uh, met, met de overheden over uh, vrijstellingen uh, van keuring. Uh, bijvoorbeeld als er een nieuwe wetgeving komt dat uh, auto's overdag met uh, licht moeten rijden, dan kunnen die auto's vrijstellingen. Krijgen. Maar dat moet wel geregeld worden bij de Rijksdiensten, bij het Ministerie van Verkeer. Dat uh, doet de VEAC allemaal. Dus je gaat zo'n paar keer per jaar ga je samen met die Lancia-liefhebbers kijken uit eten, een borreltje drinken. Uh, als en daarna een... met de taxi naar huis. En daarna met de taxi naar huis of daar een weekend aan vastknopen wat het komend weekend gaat gebeuren, want dan ben ik ook onderweg. <laughs> wat ga je dan doen? Uh, met een paar vrienden naar de Ardennen en naar de Eifel. Uh, daar zitten we dan, dit keer niet met Lancia, maar dan zijn we met een MG en een Mercedes en een Alfa Romeo. Uh, als het een echt goede club is, dan gaat het niet alleen over bouten en moeren en steeksleutels en schroevendraaiers, maar dan gaat het inderdaad ook wat je zegt over de gezelligheid. Is het nu voor iedereen interessant om zo'n klassieke auto te rijden of alleen voor de liefhebbers? Uh, voor de echte liefhebber is het natuurlijk interessant omdat hè, het uh, begrip auto is emotie vooral daar van toepassing is. Je hebt iets met het verleden van zo'n auto, uh, uit je jeugd, nostalgische gevoelens. En het zijn vaak mooi gemaakte auto's, vooral de uh, bijzondere typen. Ja, er zijn ook mensen die daar gebruik van maken met een uh, oude Volvo of een oude Mercedes. Uh, 25 jaar oud, geen motorrijterige vooral als het een oude diesel is, is dat goedkoop rijden. Uh, dat is een beetje oneigenlijk gebruikt, maar ja, zo is de wetgeving. Hoe vaak lig je eronder om hem te repareren? Nou, als je het goed onderhoudt, dan kan dat tot een paar, jaar, paar keer per jaar uh, beperkt blijven. Je moet maar het moet wel voor... gebeuren. En heb je dan de juiste moertjes en boutjes als die weg zijn? Uh, als ze weg zijn, dan uh, heb ik weer een excuus om eens een keer naar Italië te gaan, om ze te zoeken daar. Wat een prachtig feest is dat, zegt zo'n oude auto. Autojournalist Wim Oudewering, graag tot volgende week en veel plezier dit weekend. Dank je. Ja, ja, ja. Wat brengt de buis vanavond? Heilig gras op Nederland 3. Henk Spaan, met Ajax natuurlijk, dus Twente-liefhebbers hoeven niet te kijken. Dan mis ik natuurlijk wel de documentaire op Canvas om tien over half negen. Dat gaat over de trek van Vlamingen naar het welvarende Wallonië. Maar dat was dan wel eind vorige eeuw, of ver in de vorige eeuw. En als u blijft hangen op die zender op Canvas dus... dan kunt u kijken naar de Western-serie Deadwood. Ja, anderhalve keer per minuut valt daar het woord vak. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg. Um, we hebben de hele week eigenlijk allerlei mensen gezien: over in Holland. Uh, Doekle Terpsa, leraren, leer, uh, nee, le leerlingen, ouders. Maar uh, de leraren hebben zich stilgehouden. En dat, uh, dat is ook een beetje de opdracht. Maar dan gaat er straks toch eentje een reactie geven op al die toestanden daar. En in het uh, instant.nl om half twee. Het is goed dat Maxima de titel koningin krijgt. Dat is onze stelling. Nagekomen bericht uit Vollenhoven. de wijk Vollenhoven in Zeist. Dak. DAX doet zijn oom de groeten, want die ligt in het ziekenhuis. Dat is bij deze gebeurd. Nou, ik zou zeggen, blijf aan het toestel. Surf naar degids.fm. En hebt al een goed weekend. Zoals de eerste in ons land die zich wist te ontworstelen aan haar islamitische huwelijk. Shirin Moussa voert sindsdien een strijd tegen religieuze huwelijkswetten. Dat doet ze onder de naam Fam for Freedom. Zondagochtend is deze bevlogen vrouwenstrijdster een uur lang bij mij te gast in Dit is de Zondag tussen 7 en 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zoekt u iemand die speciaal vervoer regelt voor uw kind?